7 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De jongens die begin deze maand in Eindhoven een man mishandelden... deden dat niet helemaal zonder aanleiding. De man had er een opmerking over gemaakt dat een van de jongens... een trap tegen een fiets had gegeven, zegt de advocaat van een van de jongens... die zich bij de politie in Eindhoven hebben gemeld. Bij de politie heeft zich inmiddels een derde verdachte gemeld. Volgens een advocaat was die er wel bij, maar deed hij niet mee aan de zware mishandeling. Het zou niet goed zijn als het Verenigd Koninkrijk uit de EU zou vertrekken... heeft premier Rutte tegen het ANP gezegd in reactie op de speech van de Britse premier Cameron. Rutte vindt het prima dat Cameron een debat aanzwengelt over het beter functioneren van de EU. Maar het vertrek uit de EU is volgens hem slecht voor het Verenigd Koninkrijk en slecht voor Europa. Vanochtend zei premier Cameron dat hij wil dat er in Groot-Brittannië een referendum komt over een eventueel vertrek. Het Haagse raadslid Arnoud van Doorn wist niet dat het lekken van geheime stukken strafbaar is zei hij in een interview met Omroep West. De oud-PVV'er werd gisteren opgepakt vanwege het lekken van stukken uit de raad... over de mogelijke aankoop van een gebouw. Hij had zijn toegangspas van het stadhuis aan een journalist gegeven... en verteld waar de stukken precies lagen. Van Doorn zegt dat hij niet wist dat het lekker strafbaar was. Hij stapt daarom ook niet op als raadslid. Ook morgen rijden er weer minder treinen. De NS en ProRail houden vast aan de aangepaste dienstregeling...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 bij middagtemperaturen rond min 3 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie op de meeste plaatsen is de avondspits voorbij. Er staan nog wel files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... voor knopend Diemen, 2 kilometer. Op de A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere en Lelystad, 10 kilometer. Dat komt er aan ongeluk, daar is maar één rijstrook open. Verkeer richting Emmeloord kan beter vanaf knopend Muidenberg... omrijden via Amersfoort-Zwolle over de A1, A28 en de N50... Bij Rotterdam staat op de A20-hoek van Holland richting Gouda van bekerkende IJssel nog 4 kilometer file. En tussen Arnhem en Zutphen moeten treinreizigers rekening houden met meer dan een uur vertraging. Door een kapotte bovenleiding rijden daar geen treinen. Uw omzet en marge staan onder druk. Uw verkoopafdeling zet alle zeilen bij. Dan kunt u dus wel wat extra hulp gebruiken.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 Adele Bloemendalen is een van de grootste theaterpersoonlijkheden van het land, sophisticated en heerlijk ordinair tegelijk, die nu wordt geëerd met de voorstelling Adele. En het bijzondere is dat zij wordt gespeeld door twee van de grootste komische talenten van het land, cabaretier de Sanne Waddes de Vries en onze gast die u kent van Koevenoen. Hier is Paul Groot... Uw presentator is Frank van der Linden. Gadverdamme, Paul. Een interview. Ja, je zet je eroverheen, hè? <lacht> Vreselijk, Dat ligt er maar aan. Welke kant het op gaat. Je hebt er niks mee. Nou, ik, uh... <lacht> het is een uh, noodzakelijk kwaad, zomaar zeggen. <lacht> ja. Met Adelle ook, ze zegt ergens... dat komt uit jouw mond in deze voorstelling... je moet gewoon liegen. Ja, ja. Het <laughs> ja, is eigenlijk veel beter. Krijg je leukere verhalen? Ja, natuurlijk. Wat Zullen we dat doen? Het is eigenlijk wel beter, ja. Doe zon, eens zon, zo'n leugen. Nou, waar zag ik dat laatst ook weer? Dat iemand zei... Uh, dat was een of andere talkshow of zo. Een meisje zei van. Ja, die wilde dan. De interviewer wilde weten. Wat doen je wat, wat, Vertel me iets over je vader en je moeder. Toen zei ze. Nou, maar mijn vader zit in de gevangenis. En mijn moeder. Uh, die, die zit achter het raam. Weet je wel. En zo zou je kunnen beginnen. Ja. ja. ja. Hoe komt het dat het zo'n uh, ongemakkelijke ex exercitie voor je is? Interviewen en geïnterviewd worden? Hmm. Ja, ja het is, uh, ik ben sowieso niet een hele makkelijke prater. En uh, ik heb niet de neiging om mezelf heel erg uit te venten. Ik vind het leuk om te praten over rollen die ik speel, projecten die ik doe... maar mezelf hoef ik niet per se over het voetlicht te brengen. Dus dat, die combinatie, ja. denk ik. Er is nog iets anders dat zo mooi uh, in die voorstelling opklinkt. Ga nooit naar de psychiater. Ook weer Adele, hè? Want? Het kost je vreten. <laughs> zij is ervan overtuigd dat als je je laat analyseren bij een psychiater... dat je dan je drive kwijtraakt. Je talent zelfs. Is dat zo? Ja, zei ze het zo. Talent zelfs. Okay. In hoeverre herken je dat? Nou, ik denk wel dat uh, wat zij zegt... De, de kronkel bij sommige kunstenaars... wat er niet klopt, vaak wel een soort... Een drijfveer in hun carrière kan zijn. Dat er een soort bewijsdrang voort kan komen... uit een minderwaardigheidscomplex of iets dergelijks. Ja, dus de, de, de bedoeling van dit interview is dus... dat we het geheim niet gaan ontrafelen? Precies. Oké. Okay. Okay, <lacht> dat, dat gaan we proberen. Ja. Uh, uh, uh, eigenlijk het geheim het geheim te laten. Ja. ja. Nou, dat, zij wilde dat per se niet. Hè. Ik, heb er, ik heb er wel een beetje over nagedacht... Nou, we gaan merken, we komen de komende drie kwartier, ja. hoe ver jij wil gaan. Ja. Bepaalt Paul Groot. Daar ligt een tegel. Om minuut uh, twee voor acht, uh, dan, dan horen we wat erop komt te staan. Hashtag Radio Kunsthof voor uw Twitter-reacties. En www.radiokunstof.nl via het gastenboek voor mails. Paul, um, jij deed Adelle, als ik het zo mag zeggen, voor het eerst... in uh, de Koefnoen Oudejaarspecial 2006. Mhm. Mm dat ja, vertelde, da daarvoor uh, ook al wel in yeah? losse afleveringen, we hadden toen zo'n soort I Love the 90s persiflage, waarin allerlei prominente Nederlanders aan het woord kwamen. Oh, en herinnert het, uh, het zich uh, zo uit, yeah. uit 2007. Maar wat voor Adelle had jij toen? Hoe keek je toen tegen haar aan? Um, Nou, het beeld is, is gepreciseerd, zeg maar, in de loop der de tijd. Ik dacht dat ik haar toen wel zo ongeveer kende. Maar toen ik dit project ging doen... wat ik eigenlijk sinds vorig jaar, januari, ben ik daarmee bezig geweest. Sindsdien heb ik zoveel materiaal van haar gezien en gelezen en gehoord. Nou, even terug. Ja. Wie, wie was zij in de tijd voor je? Wat voor adele had je op je netvlies in die tijd? Een um, um, uh, comedienne met een lach aan de gat en... Uh, een neus voor goede teksten. Die uh, goede cabarettes bracht. Van ja. Goede schrijvers. En dat ja. ook met verven deed. Jij stinkt uit je bek. Alsof je kinderlijkjes hebt gegeten. He, dat soort quotes. Ja, dat is dan weer een dingetje dat ik heb verzonnen. <lacht> ja, maar dat is dus haar op het lijf geschreven. Ja, ja, ja. Nee, ze heeft absoluut. Ze neemt een enorm eigen idioom mee. Grof. En maakt ondertussen ook. Uh, gebruikt ze graag wat archaïsche woorden en uh, ze weet precies wat ze doet. Ze is ook op een, op een wonderlijke manier sophisticated. Ja. Naast ja. dat Jordanese. Ja. Kijk, bijvoorbeeld uh, in de voorstelling zegt ze ook... Jezus kuristas. Um, dat heet ze ooit in Distanza uh, uitgeschreven... Kijk, je kan ook gewoon zeggen, ja, Jezus Christus, maar dan, dan nee. kun je toch platter... Minder. dan wanneer je Jezus als koerist ervan maakt. Zeker ja. als je haar spraak erbij hoort, snap je? Laten we even die klassieke Adele pakken. Je hebt een, uh, een nummer van haar uh, uitgekozen. Waar is de keuze opgevallen? Uh, Winterlied heb ik gekozen. En waarom Winterlied? Ja, omdat ik het een heel mooi stemmig nummer vind van Jan Boerstel. Um, wat uiteindelijk niet de selectie gehaald heeft. Er moesten veel nummers afvallen. Er zitten nu iets van twintig liedjes in de voorstelling. Maar er waren er veel meer waar ik uh, verliefd op was. En, en dit spreekt jou aan, want... Um... Zullen we dat gewoon eerst luisteren? Het <lacht> spreekt heel erg voor zich, denk ik. Ja. Als die tijd maar volkomt. <lacht> Het is weer herfst, de bollenvelden worden toegedekt als kinderen voor de nacht. Maar deze nacht gaat maanden duren en aan de einde zie ik hoe rook van verre vuren in paarse wolken langs. De blikenaaias hemel trekt. De zomer is voorbij en jij voelt goed van mij genijt. Dicht doe, dan kan ik haast je stem nog horen. Het bed heeft zelfs je warmte nog niet helemaal verloren. Het is of het zich verzet tegen de naderende kou. Hoe zal ik ooit nog in en een zijn na deze. Morgen zal het winter wezen. Adèle Bloemendaal. We hebben vanavond in Kunststof het dagelijks programma van de NTR op Radio 1 over de wonderenwereld van kunst, cultuur en media. Paul Groot te gast. Samen met Zanne Wallers de Vries, de ster in uh, De, Ja, wat zou je het noemen? Het is geen musical. Het is geen cabaretprogramma, wat is het? Is het geen cabaretprogramma? Ja. Ik vind het eigenlijk wel een cabaretprogramma. Um, Liedjesprogramma? Ja, het is een, um, een selectie van uh, de nummers van Adele, liedjes en sketches. En wij vertellen ieder afzonderlijk hoe wij ons tot haar en tot haar werk verhouden. Ja. Dus wat wij herkennen van Adelle Bloemendaal... of waarin wij juist heel totaal verschillen van Adele. Je bent met een, een clubje mensen betrokken bij Adelle van tevoren bij haar op bezoek gegaan, op audiëntie, mag je misschien wel ja. zeggen. Hoe was dat? Um, ik vond het heel spannend... Uh, Martin is dik met haar bevriend. Martin van Dijk, de componist, jarenlang haar muzikaal leider. En die ook een grote rol speelt in deze voorstelling. Zeker, ja. ja. Achter de vleugel gezeten. Ja, en initiatiefnemer van de voorstelling. En Jan Boerstel was mee. Uh, haar tekstschrijver door de jaren heen. een van de tekstschrijvers. een van de belangrijkste. Die ook dit nummer had geschreven. Um, en Maarten Maurik, de regisseur. En San en ik. En uh, Adele had eigenlijk maar op uh, twee mensen gerekend eigenlijk. Dus F ze was een beetje overrompeld door de... Uh, tsunami aan mensen die ineens in haar keuken stond. Ze woont tegenwoordig wat kleiner en had ook niet genoeg stoelen. Ze dus moest op het keukentrapje zitten. En, uh, ze was een beetje overrompeld door al die aandacht en, en, en hoe is zij er uh, in zo'n gesprek aan toe? Want zij heeft een aantal ja, infarcten gehad, hè? Ja. herseninfarcten gehad. Ja. Is er dan echt een gesprek, man? Zeker, zeker. Ze is uh, veel meer bij de Pinkie dan ik uh, dacht. Ik had haar toen bij Paul de Leeuw een keer in het programma gezien. En Paul de Leeuw zong uh, het liedje Jaloezie van Frans Mulder. Uh, en dat deed hij gezeten naast haar. En zij zong af en toe een zinnetje mee, maar dat ging moeizaam. En ik dacht, oh, ze kan zich ook niet herinneren. En, uh, vele mensen dachten toen dat zij mentaal ook niet meer helemaal in orde was. Maar dat is, dat is destijds een momentopname geweest. Uh, iedere keer na zo'n tia, of uh, de hersenbloeding, um, krabbelde ze wel weer op... en herstelde uh, haar vermogen om goed te praten en zo wel weer. Ze heeft daar wel flink aan moeten werken. En, en, nee, waar, en waar gingen jullie gesprekken dan over? Um, <kwijls> ze heeft zich vooral heel erg boos gemaakt over het toeren... Het viel me ook heel erg op hoe boos ze nog kon worden... Over, over iets wat haar jaren geleden is aangedaan. 30 jaar geleden is aangedaan. Ze had een, een grote hekel aan het toeren. Vooral om de, het gebrek aan gastvrijheid vaak bij schouwburgen. En dat, uh, dat zal iedereen ook wel... En daar herkenen. kwam ze op terug. Ja. Daar kwam ze op terug. Ze had toen een keer een, een, een helse tocht naar, um, naar Maastricht. Naar de Schouwburg van Maastricht ondernomen. Door uh, sneeuw en ijs. Ja, en daar zit ook een nummer in de voorstelling. Uh, Hellevaart. Ja. Ja. Over die tocht. Dat, uh, die, over die tocht... Um, toen vertelde ze dus dat de deur was dicht van de Schouwburg. En uh, daar werd ze zo woelend over. Want ze had vier uur in de file gestaan. En uh, die deur ging maar niet open. En... Uh, ten is dus als een volleerd commando de, de deur bijna ingetrapt. En toen s'avonds na de voorstelling kwam de Schouwburg-directeur... daar verhaal over halen. En toen werd ze dus woedend op hem. En ja, dat kon ze zo uh, even terughalen. En dat, ja. Ja, die ogen spuugden opnieuw uh, vuur. En ze riep zelfs zo... Zak, je eens even je graf in. En ja. ik dacht, Vrouw, vrouwke, vrouwke, do doe ja. toch rustig aan. Maar dat zei jij niet, want jij zat er, uh, heb ik me laten vertellen... Uh, zoals zo vaak, stil bij. Ja, dat vond zij, ja. Ik kreeg gisteren uh, een, een toy van haar, een kaartje... met een een grote rooster bij En daar stond op, uh, stille, waar denk jij aan? En dat was wat, uh, en ondertekend Adele. En waar dacht je aan? Um, ik dacht, uh, er zijn hier zoveel mensen. Het, het heeft niet zo heel veel zin als ik daar ook nog eens een keer... doorheen gezeten snateren. Hmm. Er, er werd genoeg besproken en er werd genoeg opgegooid... en dan, dan neem ik automatisch een stap terug. Maar dat is een beetje de basisattitude, hè? De ja. stap terug. Of het ja. nou een in interview is of bij Adele. De stap terug is een beetje het handelsmerk. <laughs> Ja, dat zit er wel een beetje in, ja. Ja, ik, ik, ik heb een hekel aan dat vechten om aan het woord te komen. Dan denk ik, ja, ga toch lekker je gang. Dan uh, Komt het later wel een keer. Zo. Ik ben er niet. Ik kijk wel even. Ja. Ja. En jullie vertellen in die voorstelling over het leven van Adelle, over haar carrière. Um, soms in de huid van Adelle, soms ja. naast haar staand. Um, nou, Martin Verdijk, Dijk, zoals gezegd, die, die, die doet op de achtergrond ook mee. Hè. Ik gooi er af en toe ook even een anekdote tussendoor. Uh, en alles bij elkaar reist dat leven van Adele op, daar op, op het podium. Um, nou, is het een, een, een, een vrouw die... Ja, je, je zou het eigenlijk ja, zelf in de voorstelling gezegd kunnen hebben... of zegt het met, met zoveel woorden dat iemand, ja, iemand die zoveel buitennissige ideeën had... dat ze die van anderen in feite helemaal niet nodig had. Um, maar ze wilden ze graag heel mooi laten vormgeven. Heel goed laten verwoorden. Dus daar zetten ze graag uh, de beste schrijvers van Nederland op. Dus zij had ze zelf al, maar ze zei... jongens, giet jullie uh, zo mooi in woorden. Ja. Uh, maar andersom gebeurde ook wel. In het begin heeft ze voornamelijk... toen ze Adèle's keus ging maken, heb ik me laten vertellen... heeft ze voornamelijk uit de, de map van uh, Hans Dorrestein uh, geplunderd. En daar visten ze uh, moeiteloos de beste teksten uit, vond Hans zelf. Onder andere die ode aan de lelijkheid? Ja, ja, ja. ja. Cultiveer dat monster, hou ervan. Ja. Um... Dus zo ging het soms, uh, bladeren door Andermans werk en zeggen... hé, hey, dit is leuk, dit is leuk. En soms liet ze daar ook dingen aan veranderen... om het beter bij haar te laten passen. Want ze had echt een feilloze neus voor uh, wat voor haar werkte... en hoe het beter moest zijn. Moet je even gaan. een fragmentje doen uit de voorstelling? Ja, is goed. Adèle. Een foto van Adèle uit de jaren tachtig is die tijd gaan definiëren. Hè? Oh. Schoudervulling, stekelhaar. Stekelhaar? Een punkromantische coiffuree van de hoogste orde... Ik, ik wou dat ik af en toe vlieg aan de muur kon zijn bij dingen uit je leven. Hè. Toen je in L.A. woonde met, met de heer Bloemendaal, met wie je getrouwd was, kijken in je huis, je moet wel heel erg verliefd zijn geweest om zo jong zo'n stap te maken. <lacht> nou ja, verliefd. <lacht> ik was jong, ja. En ik leerde iemand kennen die drukdoende was naar Californië te verhuizen. Dat vond ik wel een leuk idee. Dus toen ben ik met hem getrouwd. Maar verliefd, och. Hoe had je je huis ingericht toen je met Donald ging? Donald? Donald is die één. <caracteriskunt> Paul Groot, acteur, cabaretier, tekstschrijver. Hoe heb je, je die stem van Adele eigen gemaakt? Uhm, nou, bij haar helpt het al heel erg om naar haar fysiek te kijken. Je, je ziet dat ze een soort duckface maakt. Ze zet, een kinderbak. Ja, ze zet er, de lippen een beetje, zo, nou, zoals dames doen om een bevallig uit te zien... En um, daardoor stijgt je geluid al een beetje naar je neus, gaat een beetje meer naar je neus toe. En ze heeft zichzelf aangewend om wat lager te spreken. Dat deed de, de hele familie haar meetman uh, van huis uit, begreep ik. Zwoel. Zwoel, maar haar vader de, mat zich ook een beetje een zwaardere stem aan, begrijp ik. Um, dus die combinatie van een... Ze heeft van zichzelf natuurlijk al een, een alt geluid. Um, iets lager gemaakt, naar voren geplaatst en zeer zorgvuldig gearticuleerd om... Uh, om toch vooral niet uh, te Amsterdams te klinken. En een klein beetje afgeknepen neus erin te gaan, ja ]achtig. Ja, ja. Want hoe doe je dat nou zonder een knijper op die neus te zetten... zonder je vingers erop te plaatsen? Ja, dat zijn altijd van die lastige dingen. De, um, het is hetzelfde als met zangles. Dan moet, moet een zangleraar ook altijd van allerlei beeldspraak gebruiken... om je kleine verandering in je strottenhoofd uh, te mm -hmm. laten voelen... Ja, ik zou niet zo goed weten. Ik probeer, ik probeer tot, het, tot het goed klinkt, of tot het, tot het mij overtuigt in elk geval. Dus je het staat het thuis werken. heel vaak te proberen? Klinkt het zo? Klinkt het zo? Ja, eigenlijk wel. Op, op moment, uh, voor andere imitaties heb ik vaak de televisie op de achtergrond aan. Ben ik iets anders aan het doen en dan denk ik ineens... Oh, wacht. Soms helpt het om iemand niet te zien, alleen het geluid te horen. Radio ja. is ook beter wat dat betreft. Kun je echt concentreren op het geluid... Hey, en is hij tussen neus en lippen door dat Amsterdamse... dat wilden ze er een beetje uit hebben, dat platte. Het moest een beetje keuriger. Waarom eigenlijk? Nou, ik, denk, ik kan me voorstellen dat als je acteur bent... dat je je moet kunnen bedienen van een vlekkeloos uh, Nederlandse taal. Dus dat zal meegespeeld hebben, ja. ja. Nou... En, en ik denk misschien ook wel dat ze zich wilden ontworstelen aan die Jordaan. Ze komt natuurlijk... Uh, uit de Jordaan, uit een tijd uh, dat de Jordaan nog een soort sloppenwijk in een uh, derde wereldland was. Uh, het heeft de boldoodwagen nog zien uh, rondrijden. Ja, nou, waarmee uh, de wijk uh, een klein beetje geurig werd gemaakt. Ja. Ja. Um, nou, nou ga je aan zo'n voorstelling beginnen met Sanne Wallace de Vries, met Maurik, de uh, regisseur. En dan heb je gesprekken met elkaar, schat ik, over wat je wil doen. Hoe verliepen die uh, debatten? Um, nou, we hebben vooral in het begin aangegeven welke nummers we per se wilden zien. En uh, zelf zingen. En uh, ja, dan, dan selecteert zich dat vanzelf uit. Want de nummers die uh, typisch over het vrouw zijn gaan, zoals het vingerlied. Of uh, uh, mijn lichaam. Ja, die, die moet Sanne zingen. Dat wordt een beetje raar als ik dat doe. Ja, nou, ik zie jou inderdaad het vingerlied niet Nee, dat wordt een heel onverwantig ding dan. Ja. Nee. Nee. Dus, uh, en ik heb uh, dus Hugo van Mond, Frans, dat was een vriend van Adèle, een travestiet... met een hele scabreuze act. Uh, die nam ook vaak nummers van Adèle over in zijn eigen shows. Dus teksten van Boerstoel die uh, Adèle had gebracht, bracht hij dan ook. Soms met een ander arrangement. Soms ook met hetzelfde arrangement, maar met een hele andere intentie. Bijvoorbeeld de bokken en de schapen van Boerstoel. Dat heeft Adèle heel mooi gezongen, maar hij deed dat heel rauw... Ja. En ik doe dat in de voorstelling in zijn trant. Dus het is ook wel logisch dat dat bij mij terecht kan. Zo, zo, zo zit je van alles nog wat te verdelen. Ja. Maar was het continu Koekoek-eenzang? Wat jullie wilden met je voorstelling? En hoe je hem zou inrichten? Nee, nee, natuurlijk niet. Uh, je hebt allemaal uh, zo je voorkeuren. Wat was bijvoorbeeld een uiteenlopende voorkeur? Um, nou, ik was vaak wel gecharmeerd van het wat... Uh, Zachtaardigere uh, lied. Bijvoorbeeld uit het uh, Schaap in de Vijf Poten'. Daar zitten een aantal hele schattige liedjes in. En dat was van ik, vond ik leuk. Er zit bijvoorbeeld een liedje in dat heet Speel nog eens. Uh, over een moeder over haar kind in de 70 jaren. In de tijd van dokter Spock opgevoed. Niets werd hem verboden, er uh, werd niet ingegrepen. En die moeder mijmert in dat lied over die tijd. Doe dat nog vooral eens. Speel ja, nog eens op ja. je mondharmonica. Doe Charlie Chaplin nog eens na. Glij nog eens langs de leuning. Maar en zit er heel veel ironie in over dat veel te vrije. Een mens krijgt niet altijd zijn zin. Klopt het dat jij bijvoorbeeld... Uh, liever niet achter het gordijn met een pruik op... en een voile om uh, de stem van Adèle had laten horen... maar dat je dat liever zonder dat alles, gewoon als Paul Groot had gedaan. Ja, dat, dat is wel zo, ja. ja ik, ik, ik hou veel meer van, uh, van uh, het kale. Als je dan toch in het theater staat, laat dan ook maar veel aan de verbeelding over. En laat, laat het ook eigenlijk uh, <coughs> zo, zo zien als het is. Ja. Nee, ik, ik vind, vind het heel leuk om voor televisie all the way te gaan... om er zo goed mogelijk als Adele uit te zien met complete make-up... en een hele goede bruik. En maar al, je als, je, als je zoiets zo vindt, hè, en jij doet die rol... Waarom krijg je dan toch je zin niet? Omdat je een uh, regisseur hebt die anders over denkt. En dat vind ik ook prima, maar dat moet ook. Nou, maar uh, Sanne en ik zijn natuurlijk nou, heel erg gewend... Dat, dat soort dingen zijn soms ook best wel even opgelopen. Dat was natuurlijk ook nou, al even knokken zo nu en dan. Nee, natuurlijk, dat, dat, dat hoort allemaal bij. Dat, uh, dat gaat niet allemaal zonder slag of stoot. Maar Sanne en ik zijn natuurlijk heel erg gewend... om in, onze eigen programma's te maken. Waar we het, het laatste woord hebben. Ik dan in, in mijn geval met samen met Owen... Ja. En nu moet je dan toch ineens uh, ongeschikt maken aan een regisseur. Ja. Je, je hebt een heel intrigerend uh, stukje over een eigen ervaring... in een toneelworkshop in ja. deze voorstelling gekregen. Sal, vervat eens samen. Wat, wo wat wordt daar gezegd? Um, ik heb toen ik een jaar of dertig was een, een uh, workshop gedaan. Een Sam Christensen in Los Angeles. En die gaf als opdracht ga met een lijst met 360 bijvoeglijk naamwoorden, karakteristieken, eigenschappen... naar de luchthaven waar mensen zitten te wachten die even tijd over hebben... en vraag aan die mensen, ziet u die jongen daar, wat is uw eerste indruk? Gewoon zo op het zicht. Nou, dus ik ging daar staan en ik voelde me prima in mijn vel. En ik dacht, uh, kom maar op. Dus confident en sexy zou wel eens heel hoog kunnen gaan scoren... want ik was redelijk tevreden met mezelf op dat moment... En toen ik de lijst aan het eind van de dag terugkeek... Met, veert, met, de, beoordelingen. Ja, ja, ja. met de beoordelingen. Toen bleek daaruit te komen... Uh, Pensive, thoughtful, distant, reserved... En nummer 1, shy. Dat was echt niet wat ik had verwacht. Een super verlegen naar binnen gekeerde... Ja. Denkerige, zo niet somberende jongeman. Ja. En had, ik had echt niet het gevoel dat dat mijn uitstraling was. En het idee van... Of de, de overtuiging van deze... Uh, coach was dus dat je... Als acteur daarvan bewust moet zijn. Van die eerste indruk die je maakt. Ja. Waarom had jij uh, als jongetje vijf goocheldozen? Vijf? Hoe kom je daar nou toch bij? Um, als het er niet meer zijn. Nee, uh, waarom vijf? Uh, ik wil gewoon zoveel mogelijk trucs kennen. En daar de mooiste uitkiezen. En waarom goochelen? Ja, dat is eigenlijk hetzelfde als waarom een grap. Um, het het kietelt je brein, zeg maar. Er gebeurt iets wat niet kan. Een grap. Onttrekt zich aan de logica van, de, van het Alledaagse. Zeg ja. maar. Die voegt een soort logica van het absurde toe. En een goede goocheltruc laat ook iets onmogelijks gebeuren met liefst zo alledaags mogelijke. En als iemand voor... zou zeggen goochelen, dat is nou typisch een hobby voor verlegen kinderen. Ja, dat klopt ook. Dat klopt ook. Ja. Dat is zo. Het is een, een middel om via een truc met mensen in contact te komen. Was je op dat moment bewust van die omweg. Um, eigenlijk op dat moment. had ik die truc nog niet zo heel erg. Nou, die verlegenheid is pas later uh, echt uh, in volle hevigheid losgebarsten. toen ik in de puberjaren was, zeg maar. Op school, op middelbare school? Ja. ja. Hoe uitte zich dat dan? Ja, gewoon. Uh, ik merkte gewoon dat, dat, dat ik met leeftijdgenoten niets uh, gemeen had, bijna. Dus, uh, ik, bijna niets gemeen had? Nou ja. Uh, in de normale uh, ontwikkeling van dat jongens achter meisjes aan ging dan dacht ik, ja, succes ermee, maar ik, ik heb er niks mee. Dus ik stond daar heel uh, aseksueel in, zeg maar. <laughs> dus ik zag ze daar wel bezig bij die seizoenen bij de soepautomaat, zeg maar. maar ik had echt bij de gevoel... soepautomaat, ja. ja. heel romantisch. Ja. Maar ik, ik had echt het gevoel dat zij iets stonden te imiteren... wat ze op televisie hadden gezien. Ik begreep niet dat dat, een, uh, dat, dat vanuit hen zelf kwam. Daar kon ik me niks bij voorstellen. Dus um, ik, ik miste daar een soort aansluiting, zeg maar. Zij, zij groeide veel sneller op dan ik. bleef ook lang klein en zo. En ik had veel meer interesse in de toneelclub waar ik bij zat... waar ik publiciteitsmateriaal ontwierp en decors ontwierp... en met grimeren bezig was en al dat soort dingen. Klopt het dat jij op een zeker moment, ongetwijfeld wat later in je leven... twee jaar over dit onderwerp in gesprek bent geweest? In gesprek bent geweest? Met deze en metgene, om te onderzoeken... Waar komt dat nou vandaan? Hoe werkt dat nou? Wat kan ik daarmee? Um, ja, ik, ik heb wel... bij een uh, Ja, dat klopt. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen bij dat soort gesprekken? Um, nou, wat, je, wat je doet als je uh, vastloopt in je leven... en je denkt, uh, ik ben iets te somber aan het worden... dan ga ik eens naar een psychiater en dat heb ik toegedaan. Want dat was een, een, een, een, een lichte depressie of zo? Ja. En, uh, dus mijn actieradius werd hoe langer hoe kleiner. En mijn energie op een dag werd steeds minder. Ik wil ja, echt gewoon terugvallen in mijn bed elke dag. Hoe oud was je toen? Oh, dat is een paar jaar geleden. Uh, ik weet het daar niet. Nog niet zo lang geleden. Wat laat. Wat laat? Ja. Als je zegt, dit speelde op de middelbare school. Zij ja. stonden bij de soepautomaat, ik niet. Ja. Dat, dat, <laughs> dat is dan toch echt twintig jaar daarna. Ja, maar... Er is natuurlijk in de tussentijd wel van alles gebeurd. Ik ben niet, het is geen lichte lijn. En, uh, ondertussen ben ik ook wel weer opgebloeid. en uh, Er zijn nog andere dingen gebeurd. Maar nu krijg ik een soort terugslag. En, uh, die moest aangepakt worden. En dan, dan pak je er en passant uh, de voorgeschiedenis bij. Zeg maar. ja. Hoe je dat doet, daarover meer. Je hebt geluk, Paul. Je hebt geluk. Oké, okay. viel dus. Er is vertraging op de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Omere Buiten-Oost en Lelystad 9 kilometer. Ze zijn daar bezig met een technisch onderzoek na een ongeluk. En daarom is er maar één rijstrook beschikbaar. Bent u op weg naar Emmeloord, dan kunt u omrijden. Volgt dan de borden Amersfoort-Zwolle. NTR. Speciaal voor iedereen. Met Paul Groot praat ik vanavond in Kunststof van de NTR op Radio 1. Um, Paul, we hadden het over het overwinnen van verlegenheid. Hoe doe je dat nou eigenlijk? Um, maar in mijn geval. <laughs> schrijf alle zinnen uit leers uit je hoofd en uh, geef er een vlotte draai aan. Nee, dat is natuurlijk. Eigenlijk is het spelen van scènes uh, een hele goede truc om een soort gesublimeerde gesprekken de wereld in te slingen. Aha, dus die types en de scènes met die types. dat is de vorm die je kiest. Ja. Ik vind het in het dagelijks leven de vorm de vaak zoek. <laughs> ja, kon je daar maar een fijne scène voor schrijven voor zo'n gesprek. bij ja. iemand thuis? Ja. ja. Ja. Heb je dat ook wel eens gedacht? Laten we zeggen, in je intieme leven. Dat je dacht, god, had iemand hier maar een scène voor geschreven? Nee, maar ik kan ik, ik, ik me nog wel herinneren. Ik ooit... Dat vertelde Pieter Kramer toen, met wie wij toen in het eerste jaar... voor Koefnoem werkten, dat hij met een editor samenwerkte... en een, uh, die montage deed van een uh, film die hij deed. Of van... Nee, in elk geval... Die editor die dacht in de ruzie met zijn uh, vrouw... dat hij dacht, oh, ik had er hier al drie keer uitgekund. Die ging dat als een soort editor... En, en dat herken ruzie jij aan. dan toch? Ja, ja, ja. ja. <laughs> toch vaak dat je denkt, uh, in gesprek met iemand... die je denkt, ja, dit heb je al gezegd... Uh, dat zal jij ook hebben. Ja, jij denkt ook. Maar, maar, maar Paul, is het dus zo dat je tot de conclusie komt op zeker moment... die intrinsieke verlegenheid, de, de, dat wat al heel lang in mij wortelt... dat is dus niet iets wat ik kan afschaffen. Dat is hoogstens iets wat ik kan leren handelen. Ja. Dat ik eigenlijk binnenstebuiten kan keren en er een kracht van maken. Gebruiken voor, ja. voor die omweg, voor die typetjes, voor die scènes. Ja, dat denk ik. Zullen we er eens een paar doen? Ik je bedoel, je hebt klaarstaan. Ja, ja, ja, ja. Yeah. Okay. Kijk, want zo zit dat namelijk, luisteraars. Hij heeft zo'n hekel aan inter interviews dat hij het liefst ook eigenlijk de regie zou doen. Hè? <lacht> ja, toch, Paul? <lacht> nou, ja. Jan Wolkers. De was! Nou, je treft het niet, hè? We hebben dat in oktober nog gewassen. Het agent is ergens voor nodig. Kleren worden niet vies, worden niet vies. Die moet je gewoon maandenlang aanhouden, hè? Je houdt het gewoon af en toe even lekker in de frisse Tesselse wind. Die, die zoute waterwind, die, die vreet het muf uit de vezels. En geeft het de frisheid, hè? Die vrijheid. Nee, dat, nee, dat ruikt. Nee, dat stinkt helemaal niet. Dat ruikt een beetje. Dat de, is lam, hè? Huh? Pauwgrote uh, Owen Schumacher, met wie ik hoef noemen, maakte. Uh, die zei dat jullie uh, bij tijd en wel stevige discussies hebben over de hoeveelheid tijd. die er is om zo'n typetje vorm te geven, neer te zetten, te ontwikkelen. Jij zou. Uh, lang niet altijd tevreden genoeg zijn om het eigenlijk te doen? Oh, um. Nou, het is meer... Um, dat ik... een type soms niet geslaagd genoeg vind... om het nog een tweede keer te doen, of zo. Zal ik hem gewoon citeren? Hij ja, zegt, ja, dan, dan is er een bepaalde situatie in de actualiteit... die vraagt om dat type. Ja. Ik ben dan de man die moet zeggen... ja, joh, desnoods lijkt die maar wat minder. Oh, Wij moeten door. Ja, en dat, dat levert uh, vaak die vasthoudendheid van hem levert vaak wel op dat ik het dan toch maar doe. En dan, dat het dan toch lukt. Ik ben uh, voorzichtiger daarin, ja. Maar dat is ook het goede van onze samenwerking. Dat Owen mij vaak wel over de grens duwt. Maar jij bent dus een perfectionist. Ja, hoewel dat ook al. Ik laat het ook al een beetje los hoor. Het is niet meer zo neurotisch. Je weet dat uh, Patricia Martelaar, de essayiste. Uh, ooit heeft gezegd, dat perfectionisme is de eerste stap richting zelfmoord. Ja, dat, dat denk ik. Ja, nou, zo, zo zwaar moet je bij mij niet zien. Nee, maar je snapt het is, je een onge, het is een absoluut een ongezonde eigenschap, ja. ja. Het is ook, uh, na een voorstelling zoals gisteren... dan zijn er drie kleine momentjes geweest. Dat uh, als ik mijn tekst een beetje. In plaats van zeven ster, Oh, Je hebt het gezien. Ja, Je stond gewoon boos te zijn. Ik zag, ik zag bijna je vuist ballen. Je, je, je versprak je uh, twee keer en één keer was je hem kwijt. En je zag gewoon jouw jou rug krommen en bijna je, je, je spierballen hoorden je bijna rollen. Van, oh God. Ja, nou, er was ook een moment dat in, in Matterwoon van Hans Doggerstein kwam een vliegje langs. En ik sta dan in dat liedje over prachtig ja. natuur schoon te zingen. En ik denk, zal ik nou in dit nummer pets die vliegdood staan? ja. ja. Daardoor was ik even van de wijs. En Jij Hans hebt... zei later, dat had je moeten doen. Dat Jij moe. hebt er niet geslapen vannacht? Slecht, ja. Ik slaap gek genoeg uh, van tevoren goed. Omdat ik dan denk, ik moet mijn, mijn tijd efficiënt gebruiken. En ik kan me dan zelf helemaal zo focussen dat ik alles eromheen vergeet. En dat ik mijn tijd heel efficiënt gebruik. Ik geloof dat ik de dag van tevoren wel zes keer het hele stuk... bijna liggend op mijn rug, op mijn bed, uh, doorgenomen om alle laatste kleine dingen nog aan te staan. Daarom is het ook onuitstaanbaar dat er dan toch nog weer iets ja. fout gaan. Um, het is gewoon heel veel. Het is twee uur materiaal. Wat samen... En het zit vol met alle kleine listigheidje, listigheidjes. Maar dus uh, da dan daarna dan zit ik nog zoveel uh, vo vol adrenaline... dat ik dan heel slecht slaap. En dat ik ook wel... Ja. heb je natuurlijk wat gedronken. Daar slaap ik ook nooit lekker op. Dus, uh... Ja. Laat maar snel naar John Cleese gaan. een <laughs> tippetje. Good evening, Michelangelo. No. I didn't realize you were that well known, no, Michelangelo. No, I want to have a word with you. About this painting of yours at the last supper. Oh, yes. I'm not happy with it. Oh, dear. It took hours. Not happy at all. What, are the jellies worry you? No, no, they had a bit of color, don't they? Oh, I know. You don't like the kangaroo. <laughs> what kangaroo? Well, I'll paint it out. It's no sweat. I never saw a kangaroo. Well, he's right at the back. You'll never notice him. But I'll paint him out. It's no problem. I'll tell you what, I'll change him into a disciple. Ah. Mm. all right, then? That's the problem. <laughs> what is? it? The disciples. Are they too Jewish? <laughs> I made Judas the most Jewish. No, it's just that there are 28 of them. Ja, wij gaan dit uh, niet vertalen. Het is niet te vertalen. Uh, absurdisme troef. John Cleese als de paus in gesprek met Michelangelo... over zijn schilderij van het laatste avondmaal. Um, Paul, jij bent toch afgestudeerd op de graptechniek in Volte Towers, van Cleese? Ja, ja, dat klopt. Wat was de essentie van jouw vaststellingen? Um, nou, iets wat met dit misschien ook wel te maken heeft... is de, ik vind dat uh, de pick heel belangrijk is. Dat pick in humor heel belangrijk is... En dit is ook een voorbeeld van natuurlijk de paus die uh, Michelangelo's even de oren was over zijn uh, schilderij, dat, of fresco, dat er niet meer door kan. Um, heel veel comedy gaat in mijn ogen over het vinden van je plek in de pikorde. En hoe mensen zich ten opzichte van elkaar proberen te onderscheiden, te verheffen. Uh, Wie en is hoe, de baas in het territorium? Ja, ja, ja. en dat zit in touw. Je zit dat heel sterk... Uh, en, en de grap is bijvoorbeeld ook dat iemand als Manuel, die helemaal geen greep heeft op zijn de leven... Ober, ja. De Ober, is het populairste personage, omdat iedereen zich daar eigenlijk stiekem boven verheven voelt. Want iedereen wil, ook, <laughs> iedereen wil pissen op de baas. Iedereen wil pissen op de baas. bijvoorbeeld ook Manuel, die heeft op een gegeven moment ook een uh, Siberian hamster, zoals hij het zelf noemt, een rat... En die noemt hij bezel. Dat is ook echt zo'n manier om naar de baas, de baas van het ja, hotel. de baas uh, onder de duim te krijgen, zeg maar. Dus heel veel heeft te maken met uh, uh, vinden van je plek in de, in de pickorder. We gaan er nog eentje doen. Um, Jacobsen en Van S van, uh, van Koten en de B. Door Schumacher en Groot. <klaar> Nou ja, wacht even, wacht even Jacobsen, want wij zouden helemaal niet meedoen aan de verkiezingen. En natuurlijk gaan wij niet in de kamer zitten. Wij gaan toch niet vier jaar lang uit onze respectievelijke neus lopen vreten. En dan zeker voor elke scheet moeten bepalen wie we nou, is de zwarte piek kunnen toeschuiven. Dat gaan wij toch niet doen. Wij gaan toch niet aan het handje lopen van die edele Mozart met zijn opgebleekte champignonnenbruik. Dat gaan we toch niet doen. Je moet hem wel nageven, heb wel lef, heb wel lef Jacobsen. En heb veel in onze mars, veel in onze mars. Ja, over Wilders ging dat natuurlijk. Ja, en die doe je eigenlijk liever helemaal niet. Wilders. Ja. Nee, nee. Zo'n uh, narge man. Het, uh, die heb ik een aantal keer gedaan. En op een gegeven moment is het dan voor mij de lol eraf. Zeg maar. nou, waarom? Want daar is natuurlijk veel eer aan te behalen. Ja. Zeker geweest. Hè, tot ja. de laatste verkiezingen. Nee, het heeft veel meer te maken met dat hij zichzelf zo van de overdrijving bedient. Dat je er bijna niet meer overheen komt. Hij is al een karikatuur. Ja. Dat maakt het lastig. Dan kun je wel proberen de onderhand te gaan zitten. Maar dat is ook, nee. Zijn er meer die dat probleem oproepen? Van nee, hey, wacht even. Ja, hij is al zo schilderachtig, type. Hoe maken wij daar nou nog een koefnoemfiguur van? Nee, wilders vind ik wel het meest extreme op dat vlak. Ja. En, en, en is er ook iemand van wie je zegt: ja, doe hem wel, maar ik heb hem nog niet helemaal goed? Um, um, um, um. Wie is in de ontwikkeling? Dat weet ik zo gauw niet. Hoe, veel... hoe, hoe is Rutte om te doen? Nou, dat doet Frans van Deurs ja? bij ons. Ja? Um, nou, dat, dat is op zich wat te doen met die snelle spraak van hem... en dat eeuwige joviale en het zwaaien naar iedereen en het vrolijke. Ik heb, ik heb zelf het idee dat het lastig is om hem echt helemaal goed te doen... omdat hij zich niet echt laat kennen. Tot nu toe althans niet. Mm -hmm. Dat hij zo tevalpanachtig blijft. Ja, ja. En het is ook altijd heel adequaat wat hij doet. Het is heel, uh, tenminste, de, het heeft, heeft hele soepele omgangsvormen. En dat, uh, dat is voor satire natuurlijk... Daar uh, heb je niks aan mee. Niks aan nee. mee. Nee. <laughs> hey, en wie is je dierbaar? Welk typetje mag, bij wijze van spreken, uh, even mee eten aan de ontbijttafel zo dierbaar? Um, ik, een niet-sprekend typetje. Nee. Ha, nee, ga weg. Nee, Paul. Ipi nee. <laughs> uit, uit Koefnoen, dat is de, de middelbare vrouw, die de happy single. Ja. Dat is mijn, mijn, mijn lievelings... Maar hoor je nou wat je zegt? Het niet-pratende typetje <laughs> ja. is jouw favoriete typetje. Ja. ja. <laughs> Het zegt de man die in ekel heeft aan interviews. Dat zegt de man, ik doe typetjes om niet zelf aanwezig te hoeven zijn. Ja, ja. <laughs> Wist je dit nou? Nee, maar ik, ik vind haar heel leuk om te spelen... Dat voelt altijd als een... Uh... Maar degene die alles gezellig maakt. Zwijgzaam gezellig maakt. Ja, die, die de best doet om zelf de slingers op te hangen in het leven, ja. Maar spontaniteit is lastig dus. Ja, vind ik wel, ja. En je zegt zelfs tegen uh, intiemie-typejes uh, eerlijk gezegd... ze zijn veilig, want dan hoef ik niet Paul te zijn. Ja, nee, dus in de voorstelling zit een uh, nummer over dansen. Adele, die ging naar Jazzclub Casablanca... En zoals wij ons in de voorstelling dan uh, ontspiegelen aan Adèle... vertel ik dan dat ik als dertienjarige bij dansschool van Woordragen op dansles zat. Beschrijf het eens. Um, ik zat met mijn zus op dansles, die een kop groter was. Dat zag er sowieso al niet uit. En er waren te, te weinig jongens op dansles. Dus ik moest ook als een soort bezemwagen met de, de magere meisjes dansen. <lacht> Die, uh, dus ik heb heel veel dansles wel gehad. Maar zomaar uit jezelf dansen, dat, uh, dat ben ik heel slecht in. Ik, in discotheken ben ik een, uh, beweeg ik niet liever. Tenzij ik heel veel drank op heb, maar dat uh, ook liever niet. En um, uh, Wat ging ik ook weer vertellen? We hadden het over dat het veilig is om een oh ja. typetje te doen. Want ja. dan hoef je niet paal te zijn. Nee, precies. Uh, maar laat mij als een typetje raar dansen. Maar als ik lelijk mag dansen... Als dat de afspraak is, dan durf dan ik wel. Maar uh, nog een stap uh, verder dan, of dieper dan... dat betekent dat je dus eigenlijk ook nooit gedisqualificeerd kunt worden. Nee, precies, ja. Dat is de bedoeling, ja. En nog Wil weer... je uitgelachen worden? En, en, en maar... nog weer eentje verderop, dat betekent dus... hele, hele, hele grote onzekerheid. Ja. Nee, In de kern is dat gewoon ooit een keer gehoord hebben... jij danst als een meid, terwijl je dacht dat je reuze, reuze leuk stond te dansen. Dat is het eigenlijk. Mm. Niet voor ja. vol aangezien te worden als je jezelf bent. Ja. Dat is maar een heel kort pennestreekje om, om, om een karakterschets te geven. Dus, hè? Mm -hmm. Wat je nu doet. Maar ook een behoorlijke pennestreek, toch? Jazeker. <laughs> ja. uh, heb je eigenlijk wel eens gehad dat het toch verleidelijk was... om een serieuze rol te pakken waarin je ook heel veel van jezelf kon uitdrukken? Nou, um, ik heb in het verleden wel wat serieuze rollen gespeeld. Ooit in, bijvoorbeeld in de serie Combat van uh, Veronica. Dat was eigenlijk een hele <lacht> se ja. serieuze jongen. Ja, leg even uit. ja. Ik speelde een, een beroepsmilitair. Een, een jongen die uh, briljant was in, in, in juridische toestanden. Hij had al rechten gestudeerd. En die was in het leger als kapitein ingestroomd. Dat was het verhaal. Maar dat is een heel degelijke rol... En uh, een beetje saaiige jongen. Dus daar hadden ze mij voor gekast. En uh, dat kan ik dan uh, best adequaat doen. Maar eigenlijk uh, kom ik daar niet heel erg tot mijn recht. Want ik wil eigenlijk uh, een beetje ontsnappen aan mezelf. Ik wil niet iets wat uh, er dicht bij me ligt. Dus ik krijg ook wel rollen toegeschoven van de, de vriendelijke en zo. En denk ik, ja. Maar jij ja, bent iemand kan... met enorme uh, stemmingswisselingen. Nee, nee, nee. Enorme stemmingsisseling. Nee, nee, wel. maar niet, niet, laten we zeggen, van het een op het andere moment. Maar je hebt beschreven dat er periodes zijn van hoog en periodes van laag. En als je serieuze rollen gaat spelen, dan loop je natuurlijk het risico... dat je ook een keer zo'n rol speelt in een mindere periode. En, en dat je erin blijft hangen. Ja, nou ja, dat zie je dan. Ja, ja. Nee, dat is absoluut. En, en uh, het spelen van een rol doet ook iets met je gesteldheid, vind ik, hoor. Uh, Zou je toch stiekem eigenlijk wel een keer willen? Misschien op den duur. Maar. Uh, nee, ik hou wel van het, van het lichte genre. Omdat je. Er, ja, het is toch lekker om een zaal ook te horen lachen. En uh, weinig zo leuk als mensen te laten lachen. Uh -huh. Laten we nog even teruggaan naar de Adele. Uh, de, want dat lukt, dat lag. Die, die zaal in Utrecht die zat stampvol en er werd behoorlijk gelachen. Mm -hmm. Misschien niet uh, die rollende lach die maar door, door blijft gaan... dat hij tegen de muren opklotst, maar het was behoorlijk ja. gezellig die avond. En de recensies die zijn behoorlijk positief. Hè? Um, leren wij Adelle nou echt kennen, vind je, door deze voorstelling? Mm, nou, nee. Uh, we, we lichten hooguit een tipje van de sluier op... en zij uh, trekt de sluier weer om zich heen... Euh, het raadsel wordt niet opgelost. Maar euh, voor mensen die haar euh, niet zo goed kennen... wordt er aangegeven dat er een raadsel is. Ja. Ja, dat opzicht is natuurlijk ook een hele leuke parallelogie tussen jullie. Hè? Zij heeft zelf ooit gezegd, of het is haar met recht en reden in de mond gelegd... ik heb de knoop in mij de knoop gelaten. Ja. Daar heeft zij wel, uh, wel bewust voor gekozen. Ja, vooral niet te gaan spitten in... Uh, in de psyche. Heb je enig idee wat haar daartoe noodzaakte? Waarom zij dat wilde? Waarom ze dat niet wilde? Nou ja, niet wilde ontknopen... maar waarom ze er dus wel voor koos om de knoop de knoop te laten. Ja, wat, wat we al eerder constateerden. Dat ze, zij was bang dat als je dat haar creativiteit eronder te lijden zou hebben... als zij uh, haar... Uh, Kronkel zou gladstrijken. Nou, schrijft Henk van Gelder vanavond in een viersterrenrecensie in de NRC. Een poging tot psychologische portrettering in de slotscène doet gekunsteld aan. Ja. Had ik zelf in alle eerlijkheid ook. Hoe kijk jij daarnaar? En welk, wat bedoel je dan precies? Nou, daar, daar, daar wordt dan, als uh, Sanawalf de Vries aan de kaptafel zit... Ja en jij eigenlijk uit de spiegel daarachter stapt... Hè? Ja. toch een, een, een, een probeersel tot duiding van de geest Adelle Bloemendaal gedaan. Mm -hmm. Maar omdat Bloemendaal dat zelf nooit heeft gewild... dus er te weinig stof is om dat goed te doen... blijft dat ergens halverwege hangen. Ja, maar dat heeft, dat heeft ook al te maken met... Adelle is erbij, leeft. Ja, zat daar. Heel zat blijf, daar. Ja. ja, Dus um, je hebt ook te maken met iemands privacy, vind ik wel. Je kunt niet ook zomaar. we hebben ons gehouden aan wat Adele zelf in interviews naar buiten heeft gebracht. En dat zijn de bouwstenen voor ons geweest om die scènes uit op te bouwen. Ja. Dat, was, dat vond ik ook best een lastig uh, gegeven. Om, daar, om binnen die grenzen te blijven. Want ik wilde voor mezelf die grens ook niet overschrijden. En er maar... zit een, een, een nadeel aan, ben, ben ik bang, dat je daardoor niet in het hart van het echte drama komt. Want iemand heeft het volstrecht om dat niet te openbaren... maar daardoor ja. blijf je aan de buitenkant. Ja. ja. En dan raakt het niet volledig. Niet misschien. Ja, misschien. Het, het, misschien is, leeft het bij ons anders omdat wij meer weten... en uh, wel bewust dingen ook achterhouden... of vermoedens achterhouden. Of wat. Het is ook voor op een gegeven moment ook niet kiezen om alles maar... Uh, uit te dus nee. de, dachten wij Dan is het misschien prikkelender om uh, een beetje omheen te schaatsen. En, en, en je hebt je uh, ook in de ogen van uh, de koningin zelf uh, keurig aan die opdracht gehouden om binnen de lijntjes te blijven. Want uh, hoe reageerde zij? Ja, ze is heel, ze is heel enthousiast. En het dat... Dat fake ze niet, want ze is mans genoeg om op te stappen als het er niet zint. En, dat, en ze laat het ook merken, gewoon als ze het, als het niet goed vindt, dan merk je dat aan. En dan had, het en zo. Kunnen, had ze zomaar kunnen doen, ja. Ja, dat zou ze ook zeker gedaan hebben. Maar ze had al wel een soort spion vooruitgestuurd... die al wel uh, uh, goed gemutst bij de voorstelling vandaan kwam. Maar Paul, mm. om, om toch die parallel nog even door te trekken tussen, tussen haar en, ja, en jou... Als je, als je de knoop de knoop laat... Hè? Mm -hmm. uh, dan is dat vaak voor partners, voor geliefden, lastig. Zeker. Hoe, hoe, hoe ziet het liefdesleven van iemand die de knoop de knoop wil laten eruit? Oh, dat moet je aan Annadelle vragen natuurlijk. Dat, ik, weet ja, dat, ik vraag dat, het nu aan jou natuurlijk. Uh, ja, in haar geval uh, is dat denk ik uh, best een grillig leven altijd geweest. In, uh, van... Uh, van, van uh, Grote liefdes en, en, en, en toch weer liever alleen zijn. En is er in, in, in jouw leven naast dat werk van wat is het 14 uur per dag of zo? Nog zoiets als een geliefde? Um, um, ik moet er heel lang over nadenken. Nee, um, nee dat uh, op het moment niet. Lastig onderwerp. Ja, ja. Waarom? Omdat ik vind dat het niemand wat aangaat eigenlijk. Dat is zeker zo. Zeker zo. Het is om te beginnen uh, het, het leven van Paul groot, Maar het fascineert mij natuurlijk de verhouding tussen de enorme tijd die ja. je in deze passie stopt, in het werk stopt. En wat er dan overblijft voor, voor wat voor anderen het ding in hun leven is. Liefde. En ja. dat is in jouw geval heel weinig. Ja. Heb je daar vrede mee? Um, ja, voor een heel groot deel wel. Denk ik. En dat Adèle dat, dat ook. Die uh, vond het wel prima om alleen te zijn. Ik ben even spannende radio aan het maken. Ja. <laughs> Ga door. Ga jij maar door. Ik zou het koud vinden. Uh, ik heb geen klachten. Je hebt leren leven met deze Paul, hè? Ja, uh, dit is uh, ja, prima, ja. Hou je echt van hem? Over wie hebben we het? Paul. Van mijzelf. Um, ik, uh, ja, ik kan er best mee overweg. weg. Dat is wel oké. Okay. Ja, het kan mij niet schelen, stilte hoor. Jij bent radiomaker, jij zit met gekrulde tenen waarschijnlijk achter de ruit. Maar mij maakt het echt niet uit. Het is, het is inderdaad een, uh, een soort van taboe bijna om... Uh, hoe moet ik het nou precies zeggen? Een taboe om, om, te, om te zeggen dat je samen zou moeten zijn met iemand. Ja. Want het, het, het, is, toch, het is toch eigenlijk onzin? Het hoeft niet per se. Wat is het ook weer? De mensen die zeggen. Uh, huwelijk is. Uh, samen praten over problemen. die je niet zou hebben als je alleen zou blijven. Ja. Dat is toch zo? Ah, heerlijk. Waarmee we in één keer bij de tegel zijn, Paul. Dat is jouw definitie heel goed. Wat, wat ga je erop schrijven? Denk er even over na. Ja. Ik meld in ieder geval dat er na achter. Uh, weer twee dingen is. En ik krijg hier de onderwerpen van vanavond even uh, aangereikt. Uh, duizend inwoners van Rotterdam Zuid gaan zaterdag 26 januari. Uh, in debat met elkaar. In Ahoy, op de eerste burgertop van Nederland. Het idee van een burgertop komt uit België. En daar werd gezocht naar politieke oplossingen op die manier. Margreet Rijntjes praat met Cato Leonaar, medeoprichter van de G1000, de burgertop in België. Bon, dat naar achter. Uh, nou, klopt dat jij met heel veel mooie, serieuze ideeën bij Omroepen hebt uh, aangeklopt de afgelopen jaren... en dat daar uh, geen open oog en oor voor was. Bijvoorbeeld uh, ideeën voor een vrije comedy of zo. Ja, um, ik wilde een, uh, een comedy maken over een, een uh, over luchthavenpersoneel. Tenminste, de, de vliegend personeel. De Stessen. Dat was een, een, een theatercomedy die ik met Owen en Plin en heb gedaan. Ja. Nou, ik zag daar genoeg mooie verhalen. En laten we even duidelijk zijn, we veel succes door het land gegaan die voorstelling. Dus je zou zeggen, zo te vertalen naar tv, ja. enthousiasme genoeg, ja. maar... Nee, uh, er worden niet zoveel comedies gemaakt bij de publieke omroep. Die willen dat dan allemaal uh, te behappen houden. Dan moet het over een gezinnetje gaan. Die vinden het al gauw te ver van hun bed als het uh, stewards en stewardessen en piloten zijn die naar nou het buitenland gaan. Het moet, het moet over gezinnetjes gaan. Ja, ja. En niet uh, over, over wat jij wil. Dat is toch jammer, want je zou zeggen iemand met zoveel succes... die pakt dan toch die kijkcijfers wel? Ja, dat, uh, dat zou je hopen, maar dat, uh, dat blijkt niet zo makkelijk te zijn. Maar we geven nog niet op, hoor. we gaan het nog wel een keer proberen. Maar ook wel een and, ja, ander plannetje. Uh, nu nog weer een komende, die laatste bedacht. Ook weer gesneuveld. <lacht> Terwijl, dat is echt wel mijn, mijn droom om dat ooit voor mekaar te krijgen. Nou, hopelijk lijkt het <tie> dat iemand van een omroep en die zegt... Oké, okay. ik geef je weinig kans dat, dat het zo <tie> werkt. Maar... <tie> Even vertel me, wat komt er op je tegelpaal? Daar komt op te staan op groot lef. Op uh, groot lef? Op ja. groot lef. Dat uh, werd mij gisteren toegevoegd door uh, Martin van Dijk... die dat uh, uh, uit de mond van Adele Bloemendaal had opgetekend. Adele, die vond altijd dat je een voorstelling in moet gaan op groot lef. En als je dan uh, ja. op je bek gaat, dan... Uh, maakt het niet uit. Beetje Jordanees toch, denk ik, op ja. groot, op groot hey Paul, ik dank je voor je openhartigheid. En ook voor die prachtige stiltes. Oké. Okay. Ja, heerlijk. Oh, ik, voor stiltes, je kunt me altijd bellen. Hey, dank je. Okay.